Meteen op de eerste dag ging hij naar het pantheon. Daar stond het dan. In het echt. De Romeinse tempel van alle goden. Twintig eeuwen oud. Grauw en kaal. Iets wat niet alleen uit een andere tijd stamde... maar ook uit een andere ruimte. Toen hij over de drempel stapte benam de kolossale, lege ruimte hem de adem. In plaats van door een sluitsteen, werd het hoogste punt van de koepel door de blauwe lucht ingenomen. Een rond gat met een doorsnee van bijna 10 meter, wat hem deed denken aan een iris met een pupil. Een figuur met een wandelstok kwam langzaam op Quinten af. Een grote, zware man met een donkere bril en een onverzorgde grijze baard. Het half geopende hemd hing uit zijn broek, de naakte voeten staken in versleten gimp. Onno, zeker. In één keer goed, heer Gerubijn. Op zijn schouder zat een zwarte vogel, een verwarde jonge raaf uit de heuvels, die ik hem gestuurd had. Na al die jaren van eenzaamheid moest Onoquist natuurlijk weer een beetje bedaard worden om het beslissende resultaat mogelijk te kunnen maken. Toen Quinten zich geërgerd wilde afkeren van de zwerver, die hem zo merkwaardig benaard aanstaarde, vloog de raaf op, cirkelde klapwiekend om Quinten heen en verdween toen door de blauwe opening in de koepel. Jongen. Quinten. Brinten, ben je dat echt? Papa. Jezus. Wie is een waarachter mijn zoon. Ik, ik moet even gaan zitten. Wacht even. Vo voel je je niet goed? Nee, prima. Het is... Uh, ik voel alleen sinds kort uh, mijn hart. Je wilde misschien maar helemaal niet gevonden worden, papa. Zal ik weggaan? Nee, nee. Ik ben... Het is zoals het is. Ik... ik uh... Ik heb alleen een beetje tijd nodig om eraan te wennen dat je er bent. Enerzijds had Quinten het gevoel dat het niet waar kon zijn dat zijn vader daar ineens zat. Anderzijds was het vanzelfsprekend dat hij zijn vader nu had gevonden. Ook Onno was helemaal in de war. Zijn leven stond wederom op zijn kop. Door Quinten aan te spreken had hij iets onherroepelijks gedaan... Het was uitgesloten dat hij straks weer voor goed afscheid van hem zou nemen. Maar even ondenkbaar was het dat hij zijn vroegere bestaan weer op zou pakken. Quint, God, hoe, hoe gaat het met je? je? Je ziet er goed uit. Sinds wanneer ben je in Rome? Sinds uh, gisteravond. Ik, ik kan het nog steeds niet geloven. <laughs> Misschien is het ook wel helemaal niet zo. Nee, ik ja, ja, misschien. Uh, misschien dromen we wel, hè? Allebei dezelfde droom. En hoe is het met. Uh, met mama? Nog steeds hetzelfde, voor zover ik weet. Ik, ik heb haar al heel lang niet meer gezien. Waarom loop je met een stok? Quinten nam de stok op zijn schoot en keek ernaar. Het was een grof, bijgesneden, knoestige tak waarvan de gebogen handgreep kunstig was uitgewerkt tot een slangenkop. Ja, mooi, hè? Gevonden bij een uitdrager. Uh, anderhalf jaar geleden heb ik een uh, lichte hersenbloeding gehad. Oh, ja, ja is, is, maar... Nee, maak je niet ongerust. Het is achter de rug. Alleen uh, de linkerkant van uh, het lichaam is nog steeds een beetje gevoelloos. En uh, ik ben vrijwel constant duizelig als ik loop. En, en hoe ben je juist... In Rome terechtgekomen papa. Ja jij herinnert je vast nog wel dat ik mij vroeger met het ontcijferen van archaïsch schrift bezig hield. Nou nergens vind je zoveel materialen als in Rome. Je moet toch iets uh, om handen hebben. Hm. Dat had ik dus ook kunnen bedenken. Hm. Jij wilde mij zoeken. Ja hm. natuurlijk. Vind je het gek? Nee nee nee ik, ik ben er blij om. Overigens heb ik mijn werk onlangs definitief aan de wil gehangen. Mijn vroegere concurrent Pellegrini heeft aangetoond dat al mijn theorieën fout zijn. Ja, toch een gebrek aan talent. De volgende dag gebeurde dat met mijn hersenbloeding en ja, daarna was er dus helemaal niets meer over van mijn leven. Behalve ik. Ja, behalve jij. Ja, kun je het me vergeven, Quinte? Ik heb niets te vergeven. En wat doe je nou zo de hele dag? Niets, oh, slapen, aantekeningen maken, een beetje nadenken. Maar het is allemaal even verschrikkelijk wat ik denk. Ik, eh, uh, ik besta niet meer, Quinte. Ik heb ooit eens een verhaal gelezen over een vrouw zonder schaduw, maar... Ik ben meer een schaduw zonder man. Quinte kon het niet geloven. Zat daar dezelfde man die vroeger op de vraag naar zijn bezigheid had geantwoord: Ik wijd mij aan de geest, de roep tot de afgrond. Ging dat bij iedereen zo? Veranderde het leven op die manier? Zee, is, is, is Max ook in Rome? Wat? Wanneer? In maart. En hoe? Getroffen door een meteoriet. Tch. Hij dus ook? Wat? Hij, hij dus ook. Geenlijk aan talent. Laten we naar huis gaan, kinderen Voor de eerste keer in zijn leven woonde Quinten nu bij zijn vader... die hij nooit eerder zo lang achter elkaar had meegemaakt. Het was slechts één kamer op zolder. Het bed deed tegelijk dienst als kleerkast. Uit alle mogelijke dozen pelden, rommel. De chaos rondom een gastel in een hoek van de kamer... deed amper aan een keuken denken. Maak het je gemakkelijk. Maar dat is makkelijk gezegd. Zal ik eens opruimen, papa? Ga je gang, gooi je alles maar gewoon weg. Allebei voelden ze elkaars onzekerheid met de nieuwe situatie, maar geen van beiden konden woorden vinden om erover te praten. Ze spraken sowieso weinig, en nooit over vroeger. En na enkele dagen leek het erop dat het lot hun weliswaar bij elkaar had gebracht, maar dat hij meer contact had met de stenen van Rome, die zij tijdens hun dagelijkse wandelingen zagen, dan met zijn vader. Met een lichte huivering herkende hij de bouwwerken, waarvan de afbeeldingen voor hem als kind zoveel betekend hadden. En meer en meer voelde hij dat hij daar ergens een afspraak had, alsof er ergens iets op hem wachtte, iets dat hij gestaag naderde. Aha, ik vermoed al iets. Inderdaad, we zijn nu bij de beslissende fase aanbeland. De moeilijkheid was immer steeds dat onze afgezant bij zijn menswording een opdracht had gekregen die hij zich herinneren moest. Hij mocht het zich echter niet als zodanig herinneren. Hij moest denken dat het zijn eigen idee was. Papa, kom eens kijken. Posis van Michelangelo. Ja, ik weet het. Ik heb een afbeelding daarvan in het atelier van Theo Kern gezien. Hij is veel kolossaler dan ik had gedacht. En hij ziet er ook verdraaid boos uit. Het is te merken dat jij volkomen aan religieus bent opgevoed. Weet jij eigenlijk wel iets van de Bijbel? Nou, een beetje maar. Van het Oude Testament bijna niks. Geef niet, daar heb je nu je oude vader voor. Je weet waarschijnlijk wel dat Mozes het Joodse volk uit de Egyptische ballingschap heeft geleid. En dat ze daarna veertig jaar lang dwars door de woestijn trokken op zoek naar het beloofde land. Meteen aan het begin gaf Yahweh hem op de berg horen... allerlei instructies. En tot slot kreeg hij... <laughs> <laughs> Een donderslag, hoe toepasselijk. Volgens mij heb je weer aan je neiging... tot theatrale effecten toegegeven, engel. Tot slot kreeg Mozes de tien geboden mee... ...die Yahweh met zijn eigen goddelijke vinger op twee stenen tafelen had geschreven. Ja. Van de tien geboden heb je hopelijk toch wel eens gehoord, hè? Ja, ja, ja natuurlijk. Uh, gij zult niet doden en zo. Ja. Nou, toen Mozes van de berg Horeb terugkwam... aanbaden de joden opeens het gouden kalf in plaats van Yahweh. En dat is het moment waarop Mozes zo woedend werd... Zoals Michelangelo hem hier heeft afgedeeld. En daar zijn die stenen tafelen nu? Dat weet niemand. Uh, spoorloos verdwenen. Weg. Ja, nou, eerst lagen ze in de tempel van Jeruzalem. Maar sinds de Babylonische verbanning... We zouden toch nog naar het lateraan gaan. He? Laten we erheen gaan. Lateraan? Wat zoek je toch, jongen? N niets. Ik, ik ben gewoon toerist. Maar Quintin had het gevoel alsof alles geleidelijk bezig was bij elkaar te komen. Toen ze tien minuten later op de Piazza San Giovanni in Laterano uit de taxi stapte, versterkte dit gevoel zich nog. Daar was het! Huh? Piranesi's ingelijste Eds, die zo'n indruk op hem had gemaakt toen bij de oude Theo Kern. Nu was alles ineens realiteit. De torenhoge obelisk... Het Renaissancegebouw van twee verdiepingen, waarin het Sancta Sanctorum was opgenomen. De huiskapel van de middeleeuwse pauze. En de heilige trap van Pontius Pilatus in Jeruzalem. Wat is er, Vincent? Soms heb ik het idee dat de wereld wel heel ingewikkeld is. Maar dat daarachter iets verborgen zit dat heel eenvoudig is, en tegelijk onbegrijpelijk. Zoals? Ja, ik, ik weet het niet. Een bol. Een punt. Geloof jij eigenlijk in God? No nooit over nagedacht. Jij? Laat ik het zo zeggen. De gedachte dat dat dan ook de wereld zin zou geven, is mij vreemd. Zij is er. Goed. Maar... Zat er evengoed niet kunnen zijn.